Dan is het nu tijd voor het aankoorden. Het aankoorden heeft een stokje over van het zomer- en brengt u twee talen kerstdieren: La Dieu de Berger, zoiets als een afscheid van de herders, en entre le loup et l'anguille. En dat is vrij vertaald tussen de os en de ezel. Dat is een betere Een van de duimtrappels. Een van de grootste Gronse die even vandaag nog gezongen worden en dat dateert uit de begin van de 16e eeuw. Nagezongen door het Sambors Rookkoor.